Het is 11 uur, Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. Ziekenhuispersoneel dat slachtoffer is van agressie... kan dit jaar makkelijker aan anoniem aangifte doen... Meld minister Opstelte aan de Kamer. Straks kan ook de werkgever van de zorgmedewerker aangifte doen. Zorgmedewerkers kunnen nu ook al zelf aangifte doen... waarbij hun naam wordt gekoppeld aan nummer... maar daar komt in de praktijk weinig van terecht. De Vereniging van Ziekenhuizen had erover geklaagd... dat het OM te weinig medewerking verleent aan het anoniem aangifte doen...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 De Italiaanse villa van prins Bernhard in Italië wordt gesloopt. Op foto's die het tijdschrift Weekend deze week publiceert... is te zien hoe een graafmachine puinruimte bij het voormalige koninklijke buitenverblijf. Bernhard liet de villa in Porto Ercole in 1959 bouwen. De koninklijke familie bracht er vaak de zomervakantie door. Na de dood van Bernhard in 2004 stond het gebouw jarenlang te koop... totdat een Belgische miljonair het in 2011 kocht. Hij was van plan het verblijf te restaureren, maar is nu dus begonnen met de sloop. Het KNMI heeft de waarschuwing voor extreem weer in de provincies Gelderland en Overijssel ingetrokken. Aan het begin van de avond trokken zware onweersbuien en hagelbuien over beide provincies. Ook in andere provincies kunnen nog stevige onweersbuien voorkomen en die kunnen lange tijd op dezelfde plaats blijven hangen. Vanwege het slechte weer zijn veel avondvierdaagsen afgelast. Onder meer in Utrecht, Baarn, Amerongen, Zevenaar, Ede en Geldermalsen gingen de wandeltochten niet door. Het weer morgen, dan is het vrijwel overal droog en er is veel zon en af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 25 tot 28 graden in het binnenland en ongeveer 22 graden aan zee. Na morgen blijft het zonnig, maar dan wordt het wel iets minder warm. De maxima liggen dan rond 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ontdek de wet van Lexens. Ga naar lexens.com. Gute Nacht, Freunde. Het wordt tijd voor mij zu gehen. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette.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 PvdA-leider Diederik Samsom heeft laten weten dat hij premier wil worden... en dat hij in de SP een prima regeringspartner ziet. Net wel, de PvdA staat zes zetels lager in de peilingen dan de SP. Dat lijkt toch weer een typisch gevalletje van de muis... die tegen de olifant zegt, wat stampen we lekker, hè? Goedenavond, welkom bij het Oog op woensdag. Zo dadelijk een gesprek met Arie Slop van de ChristenUnie... die een meester blijkt te zijn in het vormen van gelegenheidscoalities. Marco Borsato is net terug uit Libanon... en komt vertellen over zijn heftige bezoeken met Warchild... aan de vluchtelingenkampen daar. En een gesprek over het ouderwordende brein. Het algemene beeld is dat het na een bepaalde leeftijd achteruit kachelt... maar onlangs is gebleken, het verandert ook ten goede... En er is live muziek, de groove van Alain Clark. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 23 mei. Dat was het protest vanmiddag in Ter Apel. Op last van de burgemeester werd het tentenkamp... met uitgeprocedeerde asielzoekers ontruimd. U hoorde overigens vooral Somaliërs en Iraniërs. De Irakezen hadden vanochtend al eieren voor hun geld gekozen. Als wij blijven koppig doen... dat wij op een gegeven moment worden ontruimd met het wang... en dat is niet goed beeld voor ons zij accepteren de deal die de minister Leers van asielzaken voorlegde Drie weken onderdak in een opvangcentrum en dan een terugkeerregeling toch vertrouwden niet alle Irakezen op de mooie blauwe ogen van Leers is Voor de Somaliërs en Iraniërs lag er überhaupt geen voorstel zij kwamen daarom maar met hun eigen idee wat wij vragen aan de asielbeleid van Nederland en het ministerie van uh, Asiel... laat ons vrij, laten wij andere landen asiel aanvragen. Maar dat mag niet, volgens de Europese regels. De impasse werd uiteindelijk doorbroken door de politie. En zo kwam ook de rest van de uitgeprocedeerden... uiteindelijk in een opvangcentrum terecht. Deze mensen gaan mee naar het uh, politiebureau. Daar worden ze tijdelijk ingesloten, mensen worden gehoord... en daarna worden ze overgedragen aan de centrale opvang van de COA. Over Europese regels gesproken, terwijl de Kamer voor de tweede dag op rij debatteerde over het reddingsfonds, maakte de Spaanse premier Rajoy duidelijk dat zijn land dat fonds binnenkort wel eens hard nodig zou kunnen hebben. El tema más urgente, necesitamos financiación, necesitamos liquidez y necesitamos sostenibilidad de la deuda. Volgens de premier staan de banken in zijn land er behoorlijk slecht voor en loopt de rente op. Die boodschap bracht hij dus mee naar de informele Eurotop van vanavond. Meteen een goede kans om kennis te maken met François Hollande, de nieuwe Franse president. De boodschap die hij meebracht was duidelijk: ja, het begrotingstekort moet worden teruggebracht, maar we moeten ook inzetten op groei. We devons respecter notre hors de marche pour réduire nos déficits, mais nous devons mettre de la croissance, pas simplement pour la France, voor toute l'Europe. En vervolgens haalde Hollande het oude idee van de Eurobonds weer van stal. Tot ergernis van de Duitse bondskanselier Merkel, die direct maar aangaf dat ze daar niets in ziet. geloof ik dat ze geen bijdrage zijn om dat wachstum in de eurozone aan te kurbelen. Geen eenheid in Brussel dus. Wel in Egypte. Niet over de te volgen koers, maar wel over het feit dat het mooi is dat er vandaag vrije presidentsverkiezingen werden gehouden. Ik ben heel blij, zelfs ik het niet took Ik heb een dag I want to be a part of it. Er zijn vier geloofwaardige kandidaten, maar omdat er geen betrouwbare opiniepeilingen zijn, hebben de mensen geen idee wie er uiteindelijk boven komt drijven. Een seculiere pragmaticus of een religieuze fanaticus. I don't want the Islamists to rule us. That's going to be a nightmare. And I'm telling you, first ticket to outside Egypt, I'm going take it.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 En dan was er nog dat rare foutje bij het Openbaar Ministerie. Een man die drie jaar geleden een buschauffeur vijf keer stak met een koksmes... kwam door een vormfout eerder vrij dan de bedoeling was. De M was namelijk te laat met het verzoek om langer, langer vast te houden. Tot grote woede van de belaagde chauffeur. Die meneer is nog steeds gevaarlijk. Die meneer heeft nergens aan meegewerkt. Die meneer is een asielzoeker die al tien jaar in Nederland is... en uh, die wij hier dus al tien jaar lang de kost geven. Het Openbaar Ministerie putte zich uit in excuses. Maar ja, de werkdruk van de ambtenaren is gewoon te hoog. Nee, dit is een ambtenaar die heel veel op zijn bord heeft. En het is er doorheen geschoten. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. In Brussel zitten de regeringsleiders nog aan het diner. Inclusief demissionair premier Mark Rutte. Um, het is een informele top deze keer. Um, even contact met koorsplein Tijn Sade. Dag Tijn. Ja. Wat betekent dat eigenlijk? Informeel is deze top niet belangrijk? Nou ja, ze gaan pas eind juni uh, echt de besluiten weer nemen. Dat is een reguliere top, de zomertop. En uh, dit is uh, speciaal belegd om zeg maar, te brainstormen. Brainstormen officieel allemaal over hoe de, ja, de, groei in Europa, de, de economische groei in Europa weer kan aangezwengeld worden. Nou, we wachten op dit moment hier met honderden journalisten op het einde van dat diner. Ja, en intussen gaan er natuurlijk toch allemaal geruchten rond over dat echte hete ganger, Griekenland. Uh, er gaan geruchten over dat allerlei landen zich al zouden uh, voorbereiden. op een mogelijke uitstap van Griekenland uit die eurozone. Nou, dat wordt dan weer stellig ontkracht door. Uh... ...door een Grieks persbericht. Nee, allemaal onzin. Nou, heel overtuigend is die ontkenning nou ook weer niet... ...want allerlei politici die hier spreekt, die zeggen ook uh, van... ...het zou gewoon heel dom zijn als je geen plan B hebt. Maar dat zijn de geluiden uit de wandelgangen. Officieel praten inderdaad dus de regeringsleiders over uh, groei van de economie... ...met in de hoofdrol de Franse president, de nieuwe Franse president Hollande. Hij wil het allemaal heel anders gaan aanpakken, heel anders dan uh, Angela Merkel... Hollande wil euro-obligaties, hij wil en ook de Spaanse premier uh, Rajoy wil een uh, grotere rol van de Europese Centrale Bank. Nou, een beetje een clash tussen Zuid-Europa en Noord-Europa en dat merk je in de gesprekken die ik voerde met politici bij hun aankomst hier eerder vanavond. Ik denk dat de, onze regeringsleiders onvoldoende beseffen dat ze echt met vuur aan het spelen zijn. Ik begrijp dat men zo praat. Ik snap ook dat men het sneller wil gaan. Het is ook een proces wat stap voor stap gaat. Het is ingewikkeld. Dit los je niet zomaar op. Laten we stoppen met de belastingsbetalers deze crisis te laten betalen. En laten we minder rente uitkeren aan de obligatiehouders. En hoe doen we dat? Door euro-obligaties. Op de markt te brengen. Dit is echt iets wat Nederland kan tegenhouden. Daar zien wij niets in. En eurobonds, uh, dat leidt niet tot groei. Uh, dat leidt ertoe dat onze rente gaat stijgen. Dus dat is niet de oplossing van het probleem. Uh, je hoort de voormalige Belgische premier he? Guy Verhofstadt, nu vooraan staat Europarlementariër. Hier vindt dat er niet langer mag worden gedraald euro-obligaties, gezamenlijke Europese staatsleningen dus. Dat is nu de oplossing. Nou, de missionair premier Rutte vindt dat helemaal niks en daarmee schaart hij zich achter Merkel. Een padstelling dus hier nu op de Europese Raad. Ja, oké. Okay. dit dus is dus ingewikkeld. Er is een padstelling. Er moet gebrainstormd worden. Wat moet er nou eigenlijk uiteindelijk uitkomen? Nou, hier komt uh, hooguit uit dat ze heel hard hebben gebrainstormd. En dat ze eind juni echt knopen gaan doorhakken. Je zou ook nog op een verrassing, een verrassing mogen hopen: dat bijvoorbeeld Hollande samen met Rajoy, die al eerder die emotionele oproep deed vanmiddag dat die toch naar buiten komen en kunnen zeggen... nee, we hebben Merkel zodanig onder druk gezet... dat er wel degelijk iets aan het schuiven is... en dat we misschien al de komende dagen iets zien gebeuren. Lijkt mij eh, sterk. Uh, maar ja, je weet het maar nooit. Wat er hier vannacht bij, uh, wellicht ligt nog een verrassing in petto. Oké, okay, laten wij allemaal jou helpen te hopen op een verrassing. Je weet het niet. Tijn Sade, dank. En dan is het nu tijd voor het krantenoverzicht. De krant van morgen, gelezen door Freddy van Tijn. Vier zorgverleners zijn na een melding van ernstige ouderenmishandeling door hun werkgevers ontslagen. Nederlands Dagblad schrijft dat dat blijkt uit een brief die Demissionair Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten naar de Kamer heeft gestuurd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in een half jaar tijd bijna 170 meldingen van ouderenmishandeling ontvangen. In acht situaties was mishandeling onomstotelijk bewijsbaar. Vier zorginstellingen hebben de pleger ontslagen. In twee gevallen nam de mishandelaar zelf ontslag. Twee andere medewerkers kregen maatregelen opgelegd, zoals een waarschuwing, een aantekening in het personeelsdossier of overplaatsing, schrijft het Nederlands Dagblad. In het commentaar schrijft de Volkskrant dat de afkeer van het Europees noodfonds ESM begrijpelijk is... In tijden van harde bezuinigingen is steun aan andere eurolanden moeilijk te verkopen, maar het is noodzakelijk om het ESM te aanvaarden. De aanpak van de eurocrisis is gebaat bij daadkracht. Als Nederland gaat aarzelen zullen de financiële markten genadeloos zijn en wordt de schade nog groter. Trouw schrijft ook over het EU-noodfonds en stelt vast dat het de politiek verdeelt en wellicht zelfs de samenleving. Bij uitstek een onderwerp dat niet behandeld moet worden door een gevallen kabinet. Het is niet duidelijk waarom de voorstanders toch vaart willen maken, schrijft Trouw. De klant denkt dat zij de kiezer buiten de beslissing willen houden. Volgens de Rijksdienst voor het Wegverkeer... Telt, Nederland, telt de Nederland eind april 1560 volledig elektrisch aangedreven auto's. En er staan 2850 laadpalen... Daarvan zijn er 1514 van de stichting ILAAT. En de rest is van gemeenten of hotels en bedrijven. Zelfs als de 785 semi-elektrische auto's worden meegeteld... zijn er dus veel meer, auto's dan, veel meer palen dan auto's. En stichting ILAAT gaat gewoon door met de plaatsen van laadpalen. En die kosten 6.000 euro per stuk. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. Zullen we die getallen nog een keer herhalen? <laughs> Ik het allemaal het niet is een hele leuk sommetje. Ja. Ja. Meer dan 1.500 elektrische auto's, maar bijna 3.000 laadpalen. Juist. Goed. Voor iedere auto twee palen dus. Iedere burger zou naast een grijze en een groene container... ook een blauwe voor oud papier en een oranje voor plastic moeten krijgen. Zo kan twee derde van het huishoudelijk afval worden gerecycled. Nu is dat nog de helft. Dat staat in een advies dat demissionair staatssecretaris Adsma morgen krijgt... van een commissie die hij zelf in het leven heeft geroepen. Werknemers gebruiken vaker de mogelijkheid om verlofuren uitbetaald te krijgen. Dat schrijft Spits. Uit een inventarisatie van software dienstverlener Raad... blijkt dat in de eerste vijf maanden van dit jaar... meer dan twee keer zoveel uren zijn verkocht als vorig jaar. Het waren er ruim 24.000. Sinds 1 januari biedt een aantal cao's de mogelijkheid tot zo'n individueel keuzebudget. In een reportage in Trouw wordt vastgesteld dat alle bedelaars, drugsverslaafden en daklozen uit Baku spoorloos zijn. Ze zijn volgens inwoners van de hoofdstad van Azerbeidzjan in een busstad uitgereden en niemand weet waarheen. Ook betogers tegen president Aliyev zijn deze week hard aangepakt. Alleen de homoseksuelen en de transseksuelen kunnen even ademhalen. Zij worden in deze Eurovisieweek met rust gelaten. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in dan de is, ochtendbladen. Dan is het tijd voor de muziek die ik u aankondigde live hier in de studio. Alain Clark met twee muzici. Um, um, te weten Rogier Wagenaar en Remco Koenen. Zeg ik dat goed? Dat zeg ik goed. En zij gaan uh, zingen Let's Some Air In. Mm, uh, hey, mm. hey that girl, here's a little song for you.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 Wish there was a back way out Wish there was a back way out I turned to the mirror to find me Closed my eyes again Then I opened the window behind me And let some air in Let some air in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 we still was the back way out We still was the back je bleef er bijna in, hè? vanwege die air. Of... Ja, ik had ja. Goed, we horen ze nog een keer terug direct. Um, zijn fractie hoort met vijf zetels bij de kleinere in de Tweede Kamer. Maar toch weet fractievoorzitter Arie Slop van de ChristenUnie... in de dagelijkse politieke praktijk een steeds opvallende rol te spelen. Gisteren koos hij de aanval op het nieuwe permanente noodfonds van de Europese Unie. Zij aan zij met Geert Wilders en Emiel Roemer, die ook bezwaren tegen dat noodfonds hebben. En eerder al was hij een van de initiatiefnemers van het Vijf Partijen Akkoord. Het bezuinigingspakket samen met CDA, VVD, GroenLinks en D66... dat vrijdag officieel bekend gemaakt wordt. Meneer Slob, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u opereert eigenlijk in twee kampen tegelijk. Hè? Welke uh, coalitie bevalt u beter? Die met GroenLinks, D66, VVD en CDA in het lenteakkoord... of met de PVV, SGP, SP, en partij van het dieren tegen Europa? Maar volgens mij uh, opereer ik maar vanuit één kamp en dat is de ChristenUnie. En probeer ik uh, naar eer en geweten onze politieke idealen in de praktijk te brengen. En dat betekende een aantal weken geleden dat we, toen het kabinet viel, ons sterk hebben gemaakt voor het niet verloren gaan van het jaar 2012, in politieke zin, dus voor het creëren van een, van een crisispakket, wat mm -hmm. wonder boven wonder hebben we hard voor gewerkt. Ik heb er ook steeds in geloofd dat het gelukt is. En ja, nu praten we over het noodfonds. En uh, herhaal ik eigenlijk wat we al een, uh, een driekwart jaar al in Den Haag uh, uitspreken. Ja. Dat we vinden dat er wel een noodfonds moet komen, maar dat de vorm niet goed is. Nee, zeker. Dat, dat is inderdaad iets uh, dat, is, dat is wat u al, al heel dus lang zegt. Dus in dat zegt. opzicht zijn we consistent. Ja. En dat klopt. Als ik om me heen kijk, zie ik opeens wel andere partijen... die, uh, die uh, ook bezwaren maken tegen noodfonds. Er is denk ik wel een heel groot verschil uh, tussen de ChristenUnie... en uh, tussen de PVV van de heer Wilders... Onze startpositie is al heel erg anders. De heer Wilders was destijds voor toetreding van Nederland tot de euro. Ja, toetreding van Griekenland tot de euro. Ja. Het laatste, daar was de SP ja. ook voor. Ja. Wij, wij niet, maar we hebben nu wel met deze situatie te maken dat, uh, dat dit de realiteit is en ja. we proberen daar ook actief in mee te denken, steunen waar het kan, maar soms zetten we een streep. Ja, nee, maar goed, ik zei ook niet dat u vanuit twee kampen opereerde, want kamp, u, u opereert natuurlijk vanuit uw eigen kamp. Maar u staat met één been in het ene kamp en met het andere been in het andere kamp. Dat is toch, het zijn allebei gelegenheidscoalities. toch een knap staaltje van politiek opportunisme zou ik zeggen. Ja. Ja, dat zijn uw woorden. Uh, het is uh, Zeker. Consistent, consistent gedrag van, uh, van ons hoe wij in deze onderwerpen staan. Ik verbaas me wel overigens over de decibels die de heer Wilders op dit moment rond de ESM uh, verspreidt. Uh, omdat ik hem in de afgelopen maanden persoonlijk nooit uh, bij dit onderwerp uh, heb gezien. In december uh, heeft de ChristenUnie al in de Kamer aandacht gevraagd... voor het feit dat maar drie landen een vetorecht zouden krijgen... rond uh, het permanente noodfonds. Ja. Hebben we ook een motie ingediend. Die is destijds wel door de PVV gesteund. Maar ik heb de heer Wilders toen nooit zoveel decibels horen maken rond dit onderwerp als hij nu doet. En toen had hij nog heel veel mogelijkheden om in te grijpen. Ja, nou ja Dat past natuurlijk bij uh, zijn, zijn, zijn laten we zeggen, opvatting dat uh, Europa uh, het campagneonderwerp... bij uitstek is geworden uh, na, de, na de val van het kabinet. Juicht u dat eigenlijk toe? Nou, dat vind ik dus opportunistisch. Uh, ik had me deze week niet anders gedragen als het kabinet nog steeds missionair was geweest en dit onderwerp had uh, voorgelegd. Ik ben wel benieuwd wat de heer Wilders dan had gedaan als hij nog gedoogpartner was geweest. Uh, ik vind het op zich geen enkel probleem om op uw vraag in te gaan dat Europa ook een onderdeel is van uh, de campagne, omdat het natuurlijk een onderwerp is wat ontzettend ons bezighoudt en waar we in de Haagse politiek ook voortdurend uh, over uh, in uh, gesprek mm -hmm. zijn. Dus daar moet je ook met de kiezer over uh, in, in, in gesprek gaan. En de kiezer moet zich er ook over kunnen uitspreken, inderdaad. Ja. Dus in dit geval uh, vindt u dat eigenlijk wel prettig dat dat ook gebeurt? Nou, wel prettig. Het is gewoon de realiteit. U heeft ja. net het uh, journaal gehoord. Ik bedoel, ze openen met, uh, met Europa, met de informele top die uh, bezig is. Het is ook een onderwerp weer in uw programma. Kijk je naar het televisieprogramma, zie je het onderwerp ook terug. Ja, dat is ook wel eens anders geweest, hè? <laughs> Inderdaad. Ja. Uh, toen over, was op, het best het belangrijk besproken. en ja, nu het is het belangrijk. belangrijk. Ja, uh, Maar nog even over de positie. Um, um, u hebt uh, als ChristenUnie uh, bereid, u bereid uh, getoond verantwoordelijkheid te dragen. Um, al eerder he, in het kabinet Balkenende, maar nu toch ook weer in het vijfpartijenakkoord. En toch deinst u terug voor die verantwoordelijkheid als het over Europa gaat. Kunt u dat even afgezien of u de uitleg kunt, aan, kunt leggen aan mij, maar ook aan uw kiezer? Jazeker. Uh, ik deins niet terug voor het nemen van verantwoordelijkheid. Terecht wijst u op het uh, crisisakkoord. Uh, bedoel, dat is ook niet kinderachtig geweest. 12 miljard euro bezuinigen met verkiezingen in aantocht. Toch hebben we het gedaan omdat we dat noodzakelijk vonden. ga ik ook uitleggen aan de kiezers in de komende weken en maanden. Rond dit verdrag uh, hebben wij steeds ook gezegd... wij zijn niet tegen een noodfonds. Uh, wij zijn ook niet tegen het feit dat Nederland steun geeft... aan landen als ze in de problemen komen... Maar wij vinden het democratisch gehalte van dit noodfonds vinden wij echt onder de maat. Het kan ja. niet zo wezen dat wij ons budgetrecht in noodsituaties uit handen gaan geven. Daar Betekent, hebben we een keer op keer aan wat voor gevraagd en ja. er is niets mee gedaan. Even, even om duidelijk uit te leggen: uh, budgetrecht uit handen geven, we hebben geen vetorecht op een gegeven moment, als echt de nood aan de man komt, toch? Dat klopt. Dat en uh, toch ja. moeten wij 40 miljard euro in zo'n noodfonds storten. Als dat het wil doet, zeggen 4,2 miljard, of 4,5 miljard en 35 miljard garant staan hè? Dat is direct ja. op ijsbaar, zelfs ja. binnen zeven dagen. Dus uh, als er zoiets gaat gebeuren, wat nu ook uh, gesuggereerd werd door uw correspondent, dat er met Spanje bijvoorbeeld iets zou gaan gebeuren. Mm -hmm. Nou, dan weten we één ding zeker. Of met dat Griekenland echt verder in de problemen komt, dan zijn we dat bedrag ook heel erg snel kwijt. Ja, ik moet even verwijzen naar Plastrek van de PvdA. Die eigenlijk ook wel problemen heeft met het feit dat, dat democratisch tekort in dit geval. Dat, dat Nederland zo weinig te vertellen heeft. Maar die zegt: als de brand uitslaat, dan moet je niet eerst willen discussiëren over hoeveel hoeveelheid water voor de brandweerman. Dan moet je meteen gaan blussen. En anders is het onverantwoord. Ja, zo'n zo woord als onverantwoord uit de mond van de Partij van de Arbeid... die bij het crisisakkoord aan de kant is blijven staan. Uh, maar we hebben nu weer over Europa. Die twee dingen overmastel. kunt u ook goed uh, scheiden. Had ik, had Zeker. Ik uh, als het om Europa gaat... Uh, uh, we hebben al maanden geleden aangegeven dat we vonden... dat het kabinet in gesprek moest gaan in Europa om die democratisch tekort... waar de Partij van de Arbeid denk ik toch ook oog voor zou moeten hebben... om dat ja, te herstellen. Maar dat duurt maar en dat duurt maar. Ik bedoel, uh, er is nu wel uh, actie nodig, of niet? Nou ja, Het vervelende vind ik dat wij nu het verwijt krijgen dat we, ik hoorde zelfs iemand zeggen dat het last minute commotie was, dat wij nu, nu we voor het finale moment staan dat we ons moeten uitspreken, terugkomen op eerdere debatten die we hebben gehad, zelfs moties die zijn aangenomen waar het kabinet is opgeroepen om dit democratisch tekort in te vullen en constateren dat het niet gebeurd is en nu zeggen van ja op deze wijze kunnen wij dit niet steunen. We kunnen ons budgetrecht niet uit handen geven zoals de Duitsers dat ook niet doen. Oké, okay, u hebt voor uw standpunt heel duidelijk uitgelegd. Nog, nog even wat dat, wat dat betekent voor uw positie in de Nederlandse politiek. U hebt met het lenteakkoord in feite weer een stap gezet... in de richting van weer wat meer invloed, hè? En nu doet u met uw houding jegens Europa weer een stap in de tegenovergestelde richting. Die van nou ja, uh, isolatie en uh, nou ja, misschien wel politieke marginalisering. Als je ziet uh, um, hoeveel zetels u uh, uh, tegenover u hebt. 102 zetels die er wel voor zijn. Dus is dat niet, is dat niet ongemakkelijk voor u? Nee, het is natuurlijk wel vervelend om te zien dat een grote meerderheid van de Kamer... dus geen moeite meer heeft om dat budgetrecht uit handen te geven. Zelfs het niet erg vindt dat Kamermoties die aangenomen zijn niet goed worden uitgevoerd. Dat is vervelend. Uh, maar ik kan niet anders uh, dan het standpunt dat wij gehad hebben en wat we met overtuiging ook hebben uitgedragen om dat ook uh, door te trekken naar het finale moment als je een besluit moet nemen. En dan ga ik niet nadenkend zeggen van nou laat me toch maar heel snel bij de andere partijen gaan voegen omdat dat misschien wat geriefelijkere positie is. Nee dan kom ik echt uit waarvoor we staan en dat deins ik ook niet voor terug. En dan blijft u gewoon stabiel in de peiling op vijf zetels staan. Dat zullen we nog afwachten, maar dat zijn inderdaad peilingen. Uh, maar als je dit alleen maar met het oog op de kiezers uh, doet... dan ben je volgens mij ook heel erg slecht uh, bezig. Dat is in ieder geval niet onze, uh, onze motivatie... om nu uh, hiervoor uh, uh, zeg maar ons standpunt uh, in te nemen. Wij trekken een lijn door die we al vorig jaar hebben ingezet. En ja, nogmaals, uh, dat is consistentie. Ik hoop dat de kiezer daar ook oog voor heeft. Aris Slob, hartelijk dank. Dat was Aristop van de ChristenUnie. Voordat wij gaan luisteren naar het volgende uh, nummer uh, van de muziek, even, even een gesprek. Uh, Alain, Alain, moet ik zeggen. Niet Alain, Alain. Ja. Um, um, derde uh, studioalbum net gepresenteerd. Hè? Ja. Generation Love Revival. Um, wat, wat, wat, waar, waar wil je mee op doelen op met, die, met die titel? Nou, het is, het is de, de uh, vernoemd naar een liedje op het album. Gelijknamig dus Generation Love Revival. En eigenlijk stel ik daar de vraag of wij die generatie zijn die de liefde weer een beetje aan het licht brengt. En uh, daar stel je vraag, Geef je ook een antwoord? Uh, nee, het, het blijft een vraag. Maar de hoop daarin is wel duidelijk uitgesproken. En ik hoop het en ik denk het ook wel een beetje. Ja. Ik las ergens dat je op zoek was... Uh, uh, of dat je, dat je heel erg aan zelfanalyse deed in dit oh. album. En dat je op zoek was naar je ware ik. Dus ik kan niet anders vragen dan... Wie is de ware ik? Wie is de <laughs> ware allen? Nou, op zoek was er nog altijd Ben, helaas. Ja. En het, Hij... album, het album is slechts een, een, een tree. De lange trap... Naar boven hoop ik. Ik hoop dat hij naar boven gaat. Die maar trap. was je jezelf kwijt dan? Um, nou ja, ja, ja, dat, ja zo, ik ben 32, dus dat is, dat is zo'n verringende zo vraag. En, en, en een realiteit, ja. ja. ja, Het is altijd zoeken. Maar kwijt in muzikaal opzicht? Of, uh... Oh, nou nee, wat, ik, ik, ik, ik laat het ook een beetje uh, heel erg dramatisch klinken nu. Het is, het is gewoon, uh, denk ik, gewoon een stuk zelfreflectie wat ik op het album uh, heb laten klinken. Goed. Ja. Nou, dan zullen we met andere uh, oren naar gaan luisteren. <laughs> en geldt dat ook voor het nummer dat jullie nu gaan zien? Is Someone uh, else? Misschien een klein beetje. Ja, misschien wel. Okay. Ja. Someone else.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 everything needs to be perfect sometimes i get so scared that you won't think that i'm good enough so baby if you let me be myself then i can be all that i can be for you This i promise to you i can feel there's so much more with me if you want girl you go exploring me all of that talk is boring me psychologically extorting me i don't wanna wake up another day and look at myself else but baby with you i don't need to be some what else we live in a world where we can't be ourselves but baby with you i don't need to be some Dat was inderdaad de titel. Het was Alain Clark. Wie van ver komt kan veel verhalen of tegenwoordig natuurlijk heel modern twitteren. Marco Borsato reisde naar vluchtelingen in Libanon... en op zijn Twitter was te lezen dat het, ik citeer... Heftig is geweest. Marco, welkom. Dank je. Ja, heftig zegt uh, en heel veel en eigenlijk ook uh, heel weinig. Jij hebt hier meer dan 140 tekens, dus vertel eens hoe, hoe heftig was het? Nou het, het, de dynamiek van, van conflicten in het midden oosten zijn altijd complex... en dat red je niet in 40, uh, karakters, 140 karakters, dus daar heb je veel tekst voor nodig. Uh, om een beetje de context te schetsen, als je naar Libanon gaat... dan uh, ja, kom je in een land waar 18 verschillende religies uh, met elkaar samen wonen en leven en werken. Soeniten, Shaïten, Alevieten, Druzen uh, en allerlei uh, andere groeperingen nog... Dat maakt het complex. Er is dus niet, niet zoiets als één geschiedenisbeeld. Uh, want iedereen kijkt vanuit zijn eigen perspectief ja. naar wat er gebeurd is. En ze staan elkaar ook nog wel eens naar het leven. Behoorlijk. En ja. die spanning is voelbaar. Dan heb je natuurlijk ook nog een keer al vanuit veertig... Vanuit, uh, uh, de, de, de Palestijnse vluchtelingenkampen. Uh, ik heb daar een aantal van bezocht. Om daar een beeld van te schetsen... Uh, ik, als je in Ein El Helwey een kamp wat ontmuurd is en waar een soort, uh, wat een soort eigen staatje is bijna. Daar zitten op één vierkante kilometer uh, 80.000 mensen bij elkaar. Daar, als je daar, dat, dat, uh, maar dat is een getal en dat is abstract. Maar als je er bent en je zit ertussen... dan weet je wat het betekent om daar te zijn. Die Palestijn is onderling ook nog behoorlijk verdeeld. heb je hè? de Hezbollah-kant, uh, uh, je hebt ook de Fatah en, en nog wat andere splintergroeperingen. D ook die... Uh, uh, spanning is voelbaar. En daar uh. komt nu in Libanon ook nog een keer het Syrische vluchtelingenprobleem bij. Dat is een redelijk explosieve lading. Dat voel je. En We wilden naar het noorden gaan om daar die Syrische vluchtelingen te ontmoeten. Dat ging bijvoorbeeld al niet. Omdat de dag dat we daar waren, uh, er gewoon shootings waren. Ja. Eventjes even naar waarom je daar was. Want jij ja. bent uh, ambassadeur van War Child. Uh, je reist dergelijke omgeving, omgevingen wel vaker uh, door en af. En, maar waarom... Nu juist daar in Libanon? Nou, omdat, ik, omdat wij wilden aangeven, eigenlijk a, maak ik uh, bijna jaarlijks een, een, een werkreis voor WordsHalt om aandacht te vragen. Maar wat, uh, wat bijzonder is, is dat we wilden laten zien dat WordsHalt als organisatie ook een soort rapid response uh, capaciteit heeft. Dat wij uh, redelijk snel en adequaat kunnen reageren op die vluchtelingenstroom die daar is. Als kinderen getraumatiseerd raken doordat ze moeten vluchten vanwege een oorlogssituatie, dan is hoe sneller je daarbij bent, hoe beter het is. Hoe sneller ja, ja. een kind uh, uh, uh, in, een, in een stabiele situatie terechtkomt en, uh, uh, en wordt opgevangen, hoe beter dat is. Een uh, hoe beter ook, uh, uh, de, noem het maar even, trauma te verwerken is. Ja, dus dat, die rapid response, dat was die nieuwe vluchtelingenstroom... die nu op gang is gekomen ja, uit Syrië door de strijd daar. Exact, want we werken al langer in Libanon en ook in die Palestijnse ja. kampen. Maar ja, daar kwam plotseling dat Syrische probleem bij. En daar konden we dus heel snel en adequaat op reageren. En... Um... En dat, hè, omdat normaal gesproken lijken wij wel een beetje in het tweede echelon te zitten hè, van, van, van noodhulp. Hoe bedoel je? Nou ja, omdat uh, je denkt eerst aan voedsel, medicijnen, water, oh, sorry, uh, tenten. Yeah. Uh, maar eigenlijk zijn we er met z'n allen achter gekomen. dat ook die psychosociale hulp in dat eerste pakket hoort te zitten. Het is een hart onder de riem, toch? Uh, of is het nog meer? Het is meer dan dat. Want we, we doen uh, een stukje educatie ook, wat we direct kunnen oppakken. En, uh, dus het, het geeft een kind meteen stabiliteit en veiligheid. En, en omdat wij dat op een. Ja, creatieve manier doen ook. Uh, met met sport, spel en educatie. Ja, uh, creëren we safe havens voor kinderen. En, en, en uh, child-friendly spaces, zoals wij dat noemen. Waar een kind veilig, uh, uh, op een gecontroleerde manier... Uh, aan zijn verwerkingsproces ja. kan beginnen. Hoe blijvend is dat in zo'n situatie als in Libanon... Waar je, je schetste net hoe ongelooflijk explosief het daar eigenlijk al jaren en jaren is... al die verschillende groepen, al die vluchtelingenkampen... Die er, hele oude vluchtelingenkampen die er nog ja. steeds zijn... en dan deze nieuwe stroom. Je zegt, wij creëren stabiliteit en veiligheid. Maar hoe blijvend is dat dan? Hoe... Nou ja, het, het blijvend is, is... kijk. Uh, als je ziet bijvoorbeeld in het vluchtelingenkamp uh, waar ik geweest ben... daar, daar zitten van die 80.000 mensen die in dat, op die even vierkante kilometer zitten... daarvan is naar schatting 60 tot 70 procent kinderen. Uh, daar is nauwelijks plek om te spelen dat uh, op het moment dat je daar niets aan doet... grijpen kinderen meteen naar wapens... En, en, en, uh, waar, waar allerlei uh, andere ellende uit voortkomt. En door pressure relief... eigenlijk we hebben met, met, met behulp van Feyenoord... Van ja? hebben, we, hebben we eigenlijk uh, een voetbalcompetitie kunnen opzetten. Dat is voor hun daar echt iets heel groots, iets heel belangrijks. Het is niet een veldje zoals wij doen, het is gewoon een zandbak met, met, met doelen. Maar het effect is hetzelfde. Mm. En uh, um, wij horen daar ook van, van de leraren daar, dat op het moment dat kinderen... Uh, tussen de middag en aan het eind van de school... en, en, en op momenten dat er geen les wordt gegeven... kunnen ze spelen op, op een veilige manier... Op, op een plek waar ze zich veilig voelen... Ja, dat dan de leerstof ook beter blijft hangen. Ja. Je bent gewoon beter in staat om het kind te bereiken. Ja. Um, um, ik, ik begreep ook dat het de bedoeling was dat jullie Syrië zouden ingaan. Dat is niet gelukt, hè, geloof ik. Nog. Nee, we zouden nee. inderdaad um, dicht aan de, aan de Syrische grens... Um, uh, uh, uh, kinderen gaan interviewen, ja. maar de Ter weg van Tripoli... Ja. Ja. <kly> ja, de weg was simpelweg afgesloten, dus we konden er helemaal niet langs. Nee, nee. Heb je wel met Syrische vluchtelingen gesproken? Jazeker. Ik heb, uh, sterker nog, ik, uh, ik heb een, uh, een aantal kinderen geïnterviewd... Ja. Uh, die, die zeer aangrijpende verhalen hadden. Uh, uh, Abed is zo'n zo jongen van 13 die uh, tot drie keer toe uh, uit Homs is proberen te vluchten... maar iedere keer werd tegengehouden. En uh, een vierde keer lukte dat wel. Ja. En uiteindelijk uh, is hij na veel omzwervingen uh, in Libanon terechtgekomen. En die jongen, die, die jongen van 13 heeft nu twee banen... en, en probeert daarnaast ook nog te leren. He, zijn vader wilde echt dat hij ging vluchten samen met zijn oom... omdat hij uh, anders bang was dat hij bij zich bij gewapende milities moest melden... Mm. Uh, hou je contact, onderhoud je contact? Blijf je contact onderhouden met die, met die jongens? Ik, ik, ik die heb kinder. in de afgelopen veertien jaar nog steeds contact ja. met een aantal mensen... die ik gesproken heb, een aantal kinderen die we volgen. Ja. Uh, met sommigen gaat het inmiddels heel goed... En met een aantal ook niet. Dat, dat is, dat, dat is uh, inherent aan, aan, aan wat ze hebben meegemaakt. Maar dat probeer, ik probeer dat te volgen. We hebben, ik heb ook in een documentaire vorm probeer ik een aantal van die mensen te volgen... om later te kunnen laten zien wat het resultaat is... en ze zelf te laten vertellen over hoe het ze geholpen heeft. Ja. Of niet. Want ik vind, daar moet je volstrekt helder en transparant over zijn. Je bent daar geweest. Je hebt daar in feite uh, direct opgegeven, vertelde je net. Hè? Dat, is, dat is wat je daar doet. Je bent nu weer terug. Je vertelt erover. Uh, uh, wat verwacht je van, van ons, zal ik maar zeggen? Nou, het, het, wat ik uh, probeer te blijven benadrukken, is dat... Uh, dat uh, Syrië is nu op dit moment in het nieuws, ook omdat er uh, geweld is. Maar er zijn zo, zoveel plekken op de wereld waar hetzelfde... Uh, gebeurt En dat kinderen altijd snel in de vertrekking raken. En daar moeten we oog voor blijven uh, houden. Wij als wordchat als relatief kleine hulporganisatie... doen eigenlijk aan een soort hulpverlening 2.0, noem ik het zelf maar even. En dat is dat je niet alles zelf wil doen. Dat je allianties zoekt met lokale partners. Maar ook met, uh, uh, uh, met het bedrijfsleven. En, en volstrekt helder communiceert. Uh, en en een, een, een pakket maakt zodat je maatwerk kunt leveren. En wat ik, wat ik zo mooi vind, is na vijf, 15 jaar workshop, is dat ik gezien heb dat die programma's dusdanig ontwikkeld zijn... is dat we ook in staat zijn heel snel te reageren... op het moment dat er een conflict is. En, en snel, snel die expertise die we opgebouwd hebben ook kunnen leveren. Dat maakt dat je die, die kettingreactie, uh, uh, die cycle of violence kunt doorbreken. Er allemaal op gericht om de oorlog uit een kind te halen. Exact. Dank je wel. Graag gedaan. Het boek Het Vitale Brein. Een boek om vrij vrolijk van te worden, zeker voor 60-plussers. Want het boek betoogt dat het brein na je 60ste nog een grote ontwikkeling doormaakt. En niet alleen omdat het achteruit gaat. De schrijver zit in de studio in Groningen en heet professor Dr. Eddy van der Zee. Hij is neurobioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond, meneer van der Zee. Goedenavond. Ja, ik heb altijd gedacht dat ons brein, als het eenmaal volgroeid was... alleen nog maar achteruit gaat. Het hersenstellen, die eenmaal zijn afgestorven, eigenlijk ook niet meer terugkomen. Ja, dat is het uh, oude plaatje. Eigenlijk uh, voor een, he ja, een heleboel mensen ook nog het huidige plaatje van het uh, brein. Dat alles alleen maar slechter wordt. Ja. Maar gelukkig is het anders. Hoe anders? <laughs> ja, hoe anders. Um, het belangrijkste is dat ongeveer op je zestigste, maar dat kan voor sommigen ook wel iets eerder of later zijn, dat het brein zich gaat reorganiseren. Er gaan bepaalde hersendelen anders functioneren. En daardoor verschuift in feite ook uh, ja, het vermogen van het brein om cognitief te functioneren. Maar, maar wat houdt die reorganisatie dan in? Het belangrijkste punt van die reorganisatie is dat de hersenen eigenlijk automatisch overschakelen op het sneller en eenvoudiger voor de hersenen dan benutten van reeds opgeslagen informatie. Het wordt moeilijker om wat nieuws te leren, maar het wordt steeds makkelijker om ja, de informatie die je een leven lang hebt opgeslagen, om die te gaan gebruiken. We kunnen beter de weg vinden in ons eigen brein. Ja, dat is heel mooi gezegd, ja. Worden we daardoor ook slimmer? Ja, een bepaalde vorm van slimheid zou je het kunnen noemen. Aan de ene kant lever je iets in, aan de andere kant win je iets. Maar, maar hoe werkt weet, weet, kunt u, kunt u? Misschien is het wel veel te moeilijk om uit te leggen... maar kunt u dan uitleggen hoe dat werkt? Want nogmaals, uh, onze, onze cellen sterven toch een beetje af. Dat komt niet terug. Het, heeft dus, het gaat dus daardoor gaat het anders functioneren, zegt u. Maar, maar, maar hoe werkt dat dan? Is dat een soort natuurlijke aanpassing... Ja, het is een natuurlijke aanpassing. Het is natuurlijk een heel complex geheel. Hè. Het brein is het meest complexe orgaan wat je op aarde kan vinden. En wat er eigenlijk gebeurt... Het is heel belangrijk voor hersencellen dat ze actief blijven. Als ze niet actief zijn, dan ja, isoleer je ze en, en sterven ze af. Mm. Die kans is inderdaad veel groter bij het uh, ouder worden. Maar wat er in feite gebeurt, is op, op een paar plekken in het brein wordt de, het circuit, de schakeling tussen die hersencellen, anders. En door die verandering gaat dat brein anders functioneren. Het, is dus eigenlijk, het zit hem in het circuit van de hersencellen... hoe die met elkaar verbonden zijn. Kunt u een concreet voorbeeld geven? Um, wat de functionele consequentie is? Ja. Ja, um, het wordt bijvoorbeeld toch makkelijker om eh, bijvoorbeeld levenswijsheid te benutten. Eh, herinneringen van vroeger komen makkelijker naar boven. Het associëren van dingen gebaseerd op, op opgeslagen kennis... gaat makkelijker in het oudere brein dan in het jongere brein. Dat zijn zo een paar van, van de voorbeelden. Maar goed, dat die kennis naar boven komt, dat is dan tot daar aan toe. Maar kan je hem ook beter toepassen? In principe wel, hè? Er is zoiets als het impliciete geheugen. Dat is het geheugen wat uh, ja, een beetje leunt op het onbewuste. Ja. En juist dat type geheugen dat je eigenlijk... zonder dat je het zelf helemaal doorhebt... inzicht krijgt in bepaalde dingen... Die vorm van het geheugen dat uh, verbetert hierdoor. Is het ook niet gewoon zo, omdat we uh, minder uh, nieuwe dingen opslaan, zei u net ook... dat er gewoon meer ruimte in onze hersens komt om weer, uh, laten we zeggen... ons oude dingen te herinneren? Nou, dat denk ik niet. Herinneringen heeft alles te maken met contacten tussen die hersencellen. En ja, daar krijg je niet automatisch meer van. Nee, nee. Hoe onderzoek je dat eigenlijk? Hoe, hoe ja. komt u erachter? <laughs> nou, wat ik voor het vitale brein gedaan heb is een, uh, naast mijn eigen werk natuurlijk een heleboel andere stukken gelezen. En een heleboel informatie uit verschillende vakgebieden die wel iets doen met hersenonderzoek om dat te combineren. En het is natuurlijk heel moeilijk om dat te onderzoeken. En er zijn ook een heleboel verschillende technieken voor. Maar... Het is de, de combinatie van die technieken die ons deze inzichten verschaft. Ja, en, en, en hoe nieuw is dan dat inzicht? Het, het, het klinkt wel goed, ik had er nooit van gehoord... maar u schrijft er nu het heel boek over. Volgens mij uh, uh, be, be, bent, u, bent u zeer ingenomen met dit inzicht. Ja, nou, het was voor mij zelf eigenlijk wel iets van een Eureka-moment. Dat je Als je al die gegevens van de laatste, vooral de laatste 15 jaar op een rijtje zet dat je dan ziet van, hé, hey, wacht even... ik begin nu te begrijpen hoe het uh, oudere brein zich eigenlijk uh, doorontwikkelt. Hè? Mm -hmm. Weer terug naar het begin. Het idee was van, ja, het gaat alleen nog maar achteruit... en het is eigenlijk alleen maar ellende, maar het brein past zich aan. Juist. Heel, heel specifiek op bepaalde locaties. Ja, ik durf nu niet te vragen hoe oud u bent... maar het zou natuurlijk kunnen dat deze uitvinding te maken heeft... met uw ouderwordende brein. <laughs> Ja, ik ben 51, ik oh, nee. word 51, maar misschien ben ik een van die personen waar dit proces wat eerder gebeurt, ik weet het niet, uh, we zullen zien. Nee, maar het is, het is, wat ik, waar ik me over verbaas eigenlijk is, is uh, u zegt het was uh, uh, eigenlijk allemaal bestaande informatie, maar op verschillende plekken te vinden. Het was een kwestie van het uh, combineren van die informatie. Hoe kan het dat het kennelijk nooit eerder is uh, uitgevonden of onderzocht? Deels is het hele recente informatie. Hè, iemand moet het op een gegeven moment op een rijtje zetten. Maar er is ook verschrikkelijk veel informatie. Mm -hmm. En het is op een gegeven moment uh, ja, de juiste elementen eruit halen... om tot dit soort uh, totaalplaatjes te komen. Ja. Yeah. Het uh, uh, uh, is geen gemakkelijk boek, moet ik zeggen. Uh, voor zover ik het uh, uh, in die ene dag überhaupt heb kunnen lezen. Maar er is ontzettend veel terminologie in. Voor wie is dit boek bedoeld? Ja, het is eigenlijk bedoeld voor mensen die uh, geïnteresseerd zijn in hoe het brein nou daadwerkelijk werkt. Hè, het is inderdaad, uh, hele stukken zijn uh, redelijk pittig. Maar het was mijn idee om nu zo'n boek neer te zetten waarin echte processen die ertoe doen, op een rijtje gezet worden. Ja. En, dan, de, en dan vooral voor het oudere brein. Dus mensen die in principe geïnteresseerd zijn in hoe dat brein werkt... en dan vooral wat betreft het verouderingsproces... Voor... Die mensen is het boek denk ik zeer geschikt. Maar goed, ik denk dat iedereen wel uh, geïnteresseerd is in, in hoe het, nou ja, niet hoe het brein werkt, maar zeker in het verouderingsproces en hoe je dat tegen kunt gaan. Uh, u zegt ook dat we uh, van alles kunnen doen om dat oudere brein vitaal te houden. Gaat dat dan verder dan het advies om gezond te eten en veel te bewegen en vooral niet te veel al alcohol te drinken? Nou, eigenlijk zijn het uh, voornamelijk de bekende elementen die, uh, die al genoemd zijn. Verder staan er nog wat andere dingen in, wat nieuwere inzichten. Dat sensorische stimulatie ontzettend belangrijk is. Waarom? Dat... Wat voor stimulatie? Ja, oké. Okay. Sensorische stimulatie. In feite is dat uh, zoveel mogelijk um, input in dat brein krijgen. En dat kan op verschillende manieren. Door geluid, door trillingen, door, door tast, et cetera. Ja. Maar het wordt steeds duidelijker dat het ontzettend belangrijk is dat die hersencellen geactiveerd blijven. En dat je niet achter de geraniums gaat zitten, zullen we maar zeggen. Dat is echt het aller, slechtste <laughs> wat je kan doen. Okay. Vanuit het brein gezien tenminste. Goed. Eddie van der Zee hoorde u. Hij heeft een boek geschreven, Het vitale brein. Het komt morgen uit. Het is uitgegeven bij uitgeverij Bert Bakker. Hartelijk dank. Graag ja, gedaan.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 daar gaat ze Sarah Bettens. I can do better dan you. Het is vijf voor twaalf. 16 jaar is ze, de Nepalese scholier Nima Chamy Sherpa. Afgelopen week bereikte ze de top van de Mount Everest. En zou daarmee de jongste vrouwelijke bergbeklimster ooit zijn die via die route die top bereikt heeft. De jongste klimmer was overigens een mannetje van 13 in 2010. Maar goed, 16 jaar en de top van de Mount Everest. Kunnen wij daartegen op met ons zeilmeisje? En dit zou ik nou zo graag willen vragen aan Bart Vos. Maar Bart Vos is namelijk klimmer. En zei er, hij zit in Hanoi en de lijn is weg. Wat moet ik nu? Um, ik geloof dat er nu een kleine commotie achter het... Oh, dat is zo leuk om te zien, de commotie achter dat uh, glas. Ja, ik hoor. Maar hij is er weer, dag Bart Vos. Ja, ja. Goeiedag. goeiedag. ik, uh, ik zei net, een meisje van 16, hè? En de Mount Everest, uh, bent u onder de indruk? Nou, niet echt helemaal. Wat? Nee, nee? waarom niet? <laughs> Nou, er is al een meisje van 15 op de top geweest, dus dat is al jonger nog. En ook al een jongen van 13. Ja, dat maar okay. weer, zo drie jaar. Ja, maar goed. Ik bedoel, uh, wij waren ook heel erg onder de indruk van ons zeilmeisje van 16. Dus uh, uh, uh, is het op zichzelf niet een fantastische prestatie? Het is heel fijn en heel mooi van het meisje, maar zoals ik las, nu waren er 3.000 mensen de EFREs aan het beklimmen dit seizoen en er kan ook wel een meisje van 16 nog bij die uh, als het ware omhoog geduwd wordt, uh, zuurstof wordt neergezet uh, langs de touwen en... Uh, natuurlijk prachtig voor haar en leuk voor haar... en voor haar familie en voor haar voor beroemdheid. Maar een stap voorwaarts, zeker in het bergbeklimmen, is het niet. Maar het nee. blijft een nette prestatie. Het uh, blijft een nette prestatie. Ja, u, u doet alsof iedereen het kan als hij maar omhoog geduwd wordt... Uh, door een heleboel begeleiders. Maar <laughs> zo klinkt het een beetje. Uh, nou, er is ook nog een 73-jarige mevrouw bovengekomen uit Japan... die haar eigen record had verbroken uh, tien jaar geleden. Dus uh, ook die kant gaat het steeds hoger op. Het, het is een... Uh, Everest is een, een, een, een toneel geworden van het uh, breken van records. Zonder nee. ogen, zonder benen, uh, nee. uh, ouder en jonger. En daar zit oh, dit meisje nu van de Nepalese kant ook bij. Maar ja. er was er wel eentje jonger gaan als het dan om records gaat. Was dat toch de eerste die... Uh, in leeftijd, nou, als meisje, het heeft gehaald. Nou, ja. ik ben diep er er gesteld <laughs> dat, u, dat, dat, u dat, dat u er zo over. over, over. Maar ik dacht, uh, uh, u gaat daar vast iets, uh, iets, iets heel, heel wijs over zeggen. Maar goed, uh, uh, het is dus iedereen, kan het? Ik dank u wel. En velen kunnen het. Bart, Bart Vos vanuit Hanoi. Dit was, uh, was een het een oog. En u hoort nu nog eventjes Alain Clark.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 Dit is Radio 1.